Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het dodental na de overstromingen in het zuiden van India is gestegen tot bijna 150. Honderdduizenden anderen hebben door modderstromen en aardverschuivingen hun huis moeten verlaten. Ze worden nu opgevangen in noodkampen. Het reddingswerk wordt bemoeilijk doordat huizen in het getroffen gebied onder een meters dikke modderlaag staan. Daarnaast zijn de weersomstandigheden nog altijd slecht en de wegen beschadigd. De overstromingen zijn vooral in de deelstaten Kerala, Maharashtra en Karnataka. Ook de eeuwenoude tempels en ruïnes van Hampi staan gedeeltelijk onder water. Het ingestorte dak van het stadion van AZ is vandaag voor het eerst geïnspecteerd. Medewerkers van ingenieurs- en adviesbureau Royal Haskoning DHV gaan onderzoek doen... en zijn samen met de gemeente voor het eerst in het stadion geweest. Een deel van het dak van het stadion stortte gisteren in. Er was op dat moment niemand aanwezig ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat de instorting mogelijk onderzoeken. De wedstrijden van AZ moeten de komende tijden ergens anders worden gespeeld. Het is nog niet bekend waar. Jong AZ speelt morgen op het trainingscomplex. Het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel was... is de afgelopen jaren sterk gestegen. Vorig jaar waren er 380 incidenten, dit jaar al 960. Blijkt uit politiecijfers. Uit een enquête van jongerenorganisatie Team Alert en de NOS... blijkt dat jongeren die onder het autorijden lachgas gebruiken... daar vaak het risico niet van inzien. Het Spaanse vakantieeiland Gran Canaria kampt met een grote bosbrand. Aan de westkant staat zo'n duizend hectare natuur in brand. Duizend mensen zijn in veiligheid gebracht. De brand zou zijn begonnen door iemand met een gloeiend hete soldeerbout. Ook Griekenland kampt met bosbranden. Sinds vrijdag zijn het er tientallen. In verband met de branden zijn ten zuiden van de Peloponnesos toeristen geëvacueerd van een eilandje.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 Angelina, thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, faithangelinamusic.com.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 e the artists on peaceful radio please visit my website at www.hennybacker.com.